Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En straks in het NWS Radio 1-journaal Willem Vermeent. Die zat op financiën als staatssecretaris in de jaren negentig. En ook toen waren ze al druk met de belastingontwijking. Nu weer is het NWS-journaal. Raymond Serré. <klaan> Raymond Serré zit ergens in een cel. Hoor je ons, René? Uh, Raymond? Hij hoort ons niet. Maar hij is wel aan het lezen. Wat gaan wij doen? Zal ik gewoon even beginnen? Het uur bulletin. Gaan we even naar de ster en dan zoeken we Raymond Seré op. Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie rechter hersenhelft. De creatieve helft. Ik ben Lucas Ellerbroek, sterrenkundige. Met een sterk ontwikkelde linker hersenhelft.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 Wilt u weten wat Teslin voor uw vermogen kan betekenen? Kijk dan op teslin.nl en maak een afspraak. Teslin Capital Management. Mede-eigenaar van veelbelovende bedrijven. Teslin Capital Management is beheerder van beleggingsinstellingen. En zo kan het gebeuren dat er af en toe een knopje verkeerd staat. Maar hij zit naast me. Raymond reg met het nieuwsbulletin van 6 uur plus 2 minuten. Staatssecretaris Steven gaat zijn wetsvoorstel over illegaliteit zo aanpassen... dat hulp aan illegale nooit strafbaar is...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 Het kabinet onderzoekt of de uitvoer van methyl-ethylenglycol aan Syrië alsnog een vergunningsplicht moet worden ingevoerd, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in de reactie op berichten van RTL Nieuws en NSC Handelsblad. Die media melden dat een Nederlands bedrijf methyl-ethylenglycol exporteerde aan Syrië. Dat wordt gebruikt voor koelvloeistof, maar het kan ook voor mosterdgas worden gebruikt. Volgens het ministerie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat met de chemicaliën chemische wapens zijn geproduceerd. Het proces tegen de kapitein van het cruiseschip Costa Concordia begint op 9 juli. De verdediging had gevraagd om een nieuw onderzoek, maar de rechter heeft dat afgewezen. Kapitein Francesco Scatino wordt verantwoordelijk gehouden voor de ramp met het cruiseschip begin vorig jaar. Veel overlevenden van de ramp zijn blij dat het proces nu eindelijk kan beginnen. Bij de ramp met de Costa Concordia kwamen 32 mensen om het leven. In Maastricht is de politie opnieuw twee coffeeshops binnengevallen. Een van die coffeeshops is Easygoing. De eigenaar is het boegbeeld van het verzet tegen het verbod op de verkoop van wiet aan buitenlanders. L1 meldt dat eigenaar Mark Jozemans van Easygoing door de politie is meegenomen. Sinds begin deze maand verkopen de coffeeshops weer drugs aan voornamelijk Fransen, Duitsers en Belgen. De bedrijven zeggen dat door een rechtelijke uitspraak die verkoop weer is toegestaan. Burgemeester Hoes vindt dat de coffeeshophouders de uitspraak bewust verkeerd interpreteren. En dan het weer in de avond en nacht neemt van het westen uit de buiigheid weer toe. Morgen en vrijdag wordt het 9 tot 12 graden en ook dan vallen er geregeld buien... In tweekeinden verandert te weinig, maar dan is het wel iets minder koud. Je wel, Raymond. Dan de situatie op de Nederlandse wegen bij Nantsbaan. Het is een stuk minder druk dan normaal. Er staat in totaal 60 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam. Bij Amsterdam staan helemaal geen files. Dat is ook wel opvallend. Een enkele file valt op op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam centrum. 4 kilometer op de parallelbaan. Dat komt door een aandrijding. Twee rijstroken zijn dicht. Dus die file kun je verbijden door de hoofdrijbaan te pakken. En de A58. Eindhoven richting Tilburg, bij best 2 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdik. 6 over 6, goedenavond. Het wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt, wordt aangepast. Het regeerakkoord gaat namelijk minder ver dan het wetsvoorstel. Staatssecretaris Steven. Dat is voor de Partij van de Arbeid onaanvaardbaar. En daar zal ik dus een, een, ik zal dus een oplossing moeten zoeken. En die oplossing die ligt in Den Haag. Want terwijl het debat binnen nog in volle gang is, zijn buiten illegale aan het demonstreren. Geen man, geen vrouw, geen mens. U bent al 17 jaar in Nederland. Wat verwacht u nu van het debat vandaag in de Kamer? Ik hoop dat het daar goed debat komt en over een menselijke situatie dat om humane... Mensenrechten aan de mensen kunnen bieden. Want ja, dat is onmenselijk wat de mensen allemaal aangedaan is als vluchtelingen. Die allemaal belanden in de gevangenis en verstopt in de AZC's. wat, wat maakt het onmenselijk? Uh, dat, je, ja, dat je door uh, lot overgelaten wordt op straat. En dan uh, zoek het maar uit na zoveel jaren word je op straat gezet. Dat, dat is onmenselijk. Ja, nou heeft Diederik Samson zijn... Kiezer zijn achterban belooft ik ga mijn best doen voor jullie, ik ga een aantal dingen proberen binnen te halen. Gaat hij dat vandaag ook waarmaken? Ik, ik ga van hopen, want wij hebben altijd gehoopt. En ik hoop het dat hij het echt een goed verhaaltje kunt uh, uithalen. En hem te zeggen tegen Fred Teven en tegen de andere partijen van dit is geen uh, uh, normale Refugees leven is voor het, uh, vluchtelingen. Want... Refugees not crimineel! Zo klinkt het protest voor de deur van de Tweede Kamer. Michiel Breedveld, politiek verslaggever. De illegale hopen dus op versoepeling van het beleid. Hebben ze uh, reden om aan te nemen dat ze tevreden kunnen zijn? Voor hen is het allemaal zeer mager, Tim. Uh, alleen de aanpassing van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit. Maar goed, voor hen heeft dat ook weinig te betekenen. Want illegaliteit blijft strafbaar. Maar Teve gaat het wel aanpassen. Want in het wetsvoorstel wordt illegaliteit niet alleen strafbaar. Maar na herhaaldelijke overtredingen ook een misdaad. Ja, en dat was niet afgesproken. En dus de staatssecretaris Teve heeft toegezegd... het wetsvoorstel daarop aan te passen. Waarom? Omdat, als het een misdrijf is... hulp aan illegale ook strafbaar wordt. Um, nou, dat, uh, dat heeft hij dus toegezegd. Ja En daarmee komt Teve tegemoet aan één van de eisen... van die wel veelbesproken motie Terphuis van de PvdA-ledenraad. Een magere overwinning, want ja, dit stond eigenlijk al in het regeerakkoord. Maar op alle andere punten gingen VVD en PvdA... de discussie over dit onder... Dit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 Ik heb duidelijk geluisterd vandaag naar mevrouw Mai. En wat zij zegt is precies hetzelfde als wat ik zeg. Wij wachten dat uh, uh, advies af van de Viescommissie Vreemdelingenzaken... door mijn voorganger notabene nog gevraagd. En ik weet wat de inzet van de Partij van de Arbeidfractie is. Maar er zijn natuurlijk ook andere fracties in het parlement die daar een mening over hebben. Nou, Kortom, de politiek, in dit geval de coalitiepartijen en de staatssecretaris... schuiven deze gevoelige discussie nog rustig even voor zich uit. Maar intussen, Michiel, zijn er de linkse oppositiepartijen die hopen op uitspraken van PVDA-Kamerleden. Ja. om desnoods buiten de coalitie een meerderheid te zoeken om versoepeling in illegale beleid af te spreken. Is er ruimte voor ons staan vandaag? Nou ja, de facto wel, want uh, samen met de PvdA hebben de linkse partijen... met bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, D66, SP... Uh, hebben inderdaad een meerderheid om dit soort dingen te regelen. En die partijen hopen natuurlijk dat de PvdA zal denken van... goh, het staat niet beschreven in het regeerakkoord. Dan kunnen we toch samen deeltjes sluiten. Ja, nou, inderdaad uh, moest de VVD ook toegeven dat kan... Je kunt inderdaad dingen die niet beschreven zijn in het regeerakkoord met andere partijen uh, gaan afspreken, maar dan is er wel een grote maar, al dus VVD-Asmani. Als er geen afspraken zijn gemaakt in een regeerakkoord, biedt dat natuurlijk altijd ruimte voor partijen om, uh, om te kijken of er ook meerderheden op een andere manier georganiseerd kan worden. Maar ik moet wel constateren dat we een immigratieparagraaf hebben uh, kortgesloten en afgesproken. Wat een streng, heel immigratieparagraaf is. En zo wordt er ook uitvoering aangegeven. Ja, het wordt ook heel snel gezegd, hè? streng. En rechtvaardig. En daarin zie je natuurlijk dat beide partijen daar hun eigen nadruk leggen. De VVD op streng en uh, de Partij van de Arbeid op rechtvaardig. Uh, dus ja, daar zal nog een flinke discussie over gevoerd worden. Vandaar ook uh, vorige week het uh, onderling overleg over dit onderwerp. Miriam Breveld vanuit Den Haag, dankjewel. Geen grote alpereuze voor de renners in de Giro d'Italia vandaag. Maar wel een klimmetje vlak voor de finish in Vicenza. Dus Gio Lippens, ben ik wel benieuwd. Is het een massasprint geworden? Nou, daar zaten we wel allemaal op te wachten. Klimmetje van de vierde categorie. Dan denk je, nou, dat moet te doen zijn voor de sprinters. Hij moet zeker te doen zijn voor Mark Cavendish. Met dus Italië. En dan is een klimmetje van de vierde categorie ineens toch wel een stuk zwaarder. Rest dan iedereen op? denkt. En hij werd de finale afgereden in de klim. Uh, Verloor een minuut op het uh, peloton met de favorieten. Die achter één man aanreden. En die ene man die won uiteindelijk de etappe Giovanni Visconti. Die kennen we nog van uh, drie dagen geleden. Want toen won hij ook uh, de Alpen-etappe naar de Galibier in de sneeuw. Uh, prachtige bergetappe. Was zijn eerste etappe-overwinning in de Giro. In een geschiedenis van zes jaar giro rijden zonder ooit één etappe te winnen. Ja, en nu pakt hij meteen zijn tweede tekort achteraan. En dat is toch wel een, een stuntje. En uh, vlak daarachter dan die groep met favorieten. Ongeveer 30 seconden erachter, Daar dacht Navrat dat hij gewonnen had. Die kwam juichend over de streep. Dat hebben we eerder ook al eens een keer gezien bij een Colombiaan, Koer in deze Giro. Die dacht ook een keer dat hij gewonnen had. Waar, en, dacht die dat die gewonnen. en dat met de oortjes. Je snapt het niet, je begrijpt niet waar die renners af en toe mee bezig zijn, maar na nou, van won het sprintje voor Luca Mesgage En wat bijzonder was, Cadel Evans werd tiende in die sprint, en die komt nu heel erg dicht bij uh, Mark Cavendish in de strijd om de Puntentrui, de rode trui is dat in de Giro. En dat maakt het toch wel weer aardig. En dat bestempelt in ieder geval Mark Cavendish als grote verliezer van vandaag. Goed, dus geen massasprint. Heeft dat dan gevolgen gehad voor het klassement? Nee, helemaal niets. De top 10 blijft zoals die is. Waarbij wel even moet worden aangetekend... dat het voornaamste de afgelopen de uren voorafgaand aan de etappe gebeurde. Het moment waarop Robert Geesink te horen kreeg... dat hij toch weer twee plekjes klom. En dat had alles te maken met dat pechgevalletje van gisteren. Het feit dat de ketting eraf en uh, Geesink, uh, die uh, kostbare tijd uh, daar verloor, maar uiteindelijk die tijd weer terugkreeg. Geesink staat dus gewoon tiende in het klassement en staat ook na vandaag nog steeds tiende. Oké, okay. nou morgen hebben we een klimtijdrit. Gaat dat probleem opleveren voor uh, Nibali? Uh, denk het niet. Ik denk dat Nibali zich keurig kan handhaven in die klimtijdrit. Uh, ben ook heel benieuwd wie hem daar uh, van de overwinning moet afhouden. Want, laten we wel wezen, Nibali staat stevig in het roze. Maar hij heeft nog geen etappe gewonnen. En dat is toch zijn eer daarna. Uh, mensen die een grote ronde willen winnen, willen toch ook graag een etappe winnen. Dus Nibali hij heeft nog een paar kansen. Hè? Morgen die klimtijdrit en daarna twee loodzware bergetappen. Precies, wat gaat daar gebeuren? Ja, daar kan wel echt alles gebeuren. Want de grote vraag is, mogen ze over die bergen heen? De weersomstand. Ja. Dus de LVO, de Gavia, boven de, dik boven de 2000 meter zelf... dan schijnt de temperatuur komende nacht min 13 te worden... En uh, ja, men praat er al over om die bergen uit het parcours te gaan halen. En om dan wel een vergelijkbaar parcours neer te leggen. Maar ik vraag me af hoe je een vergelijkbaar parcours kunt neerleggen... als je dat soort reuzen eruit gaat halen. En die klim van komende zaterdag, dat is helemaal de top. Dat is de Tred Cime di Lavaredo in de Dolomieten En die merkswonder ooit in een sneeuwjacht. En ik denk dat we dat soort tafereelen wel weer tegemoet gaan... want het blijft slecht weer daar in Italië. Vandaag trouwens schitterend zonnig, alsof er niets aan de hand is. Gio Lippens, dank je wel. Europa wil dat bedrijven meer informatie geven over waar ze belasting betalen en vooral hoeveel belasting ze betalen. Jaarlijks zou er ongeveer 1000 miljard euro aan belastinginkomsten misgelopen worden. omdat dat geld weglekt naar belastingparadijzen. In Brussel vergaderen de Europese regeringsleiders over een gezamenlijke aanpak van die belastingvlucht. Willem Vermeend, Goedenavond. Goedenavond. U bent nu hoogleraar fiscaal recht, maar in de jaren negentig staatssecretaris van Financiën. We hebben natuurlijk toen al verschillende Europese vergaderingen over dit onderwerp bijgewoond. Een gezamenlijke aanpak, is dat haalbaar? Dat hebben we toen ook geprobeerd in mijn tijd. En we hebben daar een, een belastingcode afgesproken en die werkt ook. Maar op het ogenblik zie je dus, we hebben een economische crisis en landen zijn bezig om bedrijven binnen boord te houden of bedrijven aan te trekken. En wat speelt daarbij een rol? Fiscale gunstige regels. Dat doet bijna elk land. probeert op die manier. zijn bedrijven binnen woord te houden. of nieuwe bedrijven aan te trekken. Ja, wat... En dat was toen ook zo. Dat was toen ook Dus het is heel moeilijk. om daar gezamenlijk afspraken over te maken. Omdat wat... iedereen zijn eigen belang heeft. Want als die code toen werkte. waarom zijn ze nu bij elkaar? Nou, wat, wat is er nu gebeurd? Die code werkt wel op Europees niveau. maar we zitten nu op internationaal niveau. Uh, gisteren was er een, een, een hoorzitting in Amerika. op Apple. Nou, daaruit blijkt dat Apple ook gebruik maakt van uh, fiscale regels. En daar is vastgesteld dat die bedrijven niks anders doen dan de wet toepassen. Die bedrijven houden zich aan internationale regels. Die houden zich aan nationale wetgeving. Maar het zijn de nationale wetgevers die allemaal fiscale faciliteiten geven aan die bedrijven om ze weer de boord te houden. En wat nu gebeurt in Europa is... ja. Uh, probeer dan toch wat samen te werken zodat ze uiteindelijk meer gaan betalen. Ja, maar, maar dat is buitengewoon moeilijk om wat te realiseren, kan ik u verzekeren. Ja, maar u hebt zelf ook uw best gedaan in de tijd om internationale bedrijven naar Nederland te halen. Dus in wees ook bijgedragen aan de praktijk dat multinationals als Starbucks of Google in hun eigen land dus minder belasting betalen. Ja, maar dat heb ik zeker gedaan en uh, daar sta ik ook volledig achter. Uh, we hebben een, een, een fiscaal regime gecreëerd met belastingverdragen, waardoor het aantrekkelijk is om zich hier te vestigen. Maar dan moet je je wel houden aan internationale regels. Nederland houdt zich aan alle internationale regels. Dus Nederland hoeft op dit ogenblik ook niks te veranderen. En ja, Rutte heeft wel kenbaar gemaakt, Ik ben ik met Rutte eens. Ja, voorlopig gaan we niks veranderen, tenzij we dat op nationaal, internationaal niveau doen. Want als wij onze regels gaan veranderen... betekent het feit gesproken dat onze bedrijven... onmiddellijk binnen een paar dagen vertrokken zijn. Ja. En dan, moet je niet, dan zijn we de gekke heenking van Europa. Dat moeten we absoluut niet doen. Ja, dus, dus, dus Nederland is ook in uw ogen een belastingparadijs? Nee, nee het is gewoon. Wij zijn, wij zijn geen belastingparadijs. Wij staan op geen enkel internationaal lijstje. Wij voldoen aan al alle regels... En wij hebben gewoon regels gemaakt waardoor het ontdekkelijk is om hier te ondernemen. Ja, maar, dat is dat nou maar is dat nou een semantische discussie? Want als je kijkt naar het feit dat veel grote multinationals een vestiging in ons land hebben... en op die manier proberen de belastingen in hun eigen land te omzeilen. Dat leidt dat dan niet tot, een, nee, tot, tot... Nee, dat is onjuist. Grote multinationals, die hebben hier veel personeel. Uh, kijk maar naar Shell. Uh, er werken tienduizenden mensen. Die doen daar allemaal leunbelasting af... Uh, er worden sociale premies betaald, er worden pensioenpremies betaald. Kijk, de winstbelasting is maar een heel klein onderdeeltje. Het, we zijn nu bezig om te kijken naar de winstbelasting, maar het grootste deel wat de multinationals bijdragen in dit land is toch vooral uh, loonbelasting en andere belastingen. En tegelijkertijd betekent het ook dat die grote multinationals weer zaken doen met binnenlandse kleinere bedrijven in het land. Dus die multinationals zijn veel belangrijker dan een sluitje belasting. Ja, maar Europa zou dan per jaar duizend miljard euro mislopen ja. omdat bedrijven gebruik maken van belastingparadijzen. Ja, dat bedacht, Klopt dat dan niet? Wie dat bedacht, kent ze vak niet. dat slaat nergens op. Want? Nou, het is vrij simpel. Op het moment dat wij een belastingtarief hebben een van rond de 25%. procent. heeft een tarief van 12,5%. Ja, landen zijn gewoon vrij om eigen tarief in te stellen. Engeland heeft nu besloten om in het kader van de concurrentie, ze doet Nederland concurrentie aan, om het belastingtarief voor grote multinationals en, en andere bedrijven te verlagen naar 20%. Waarom doen Engelsen dat? Ja, die zegt, ja, er dus is een crisis en willen de economie stimuleren en willen juist dat die bedrijven naar Engeland komen. Dus Engeland heeft nu de aanval weer geopend op Nederland, want die wil eigenlijk concurrentie in Nederland. En daar ligt het probleem. Je kan uitsluitend, uh, zeg maar, tot regelgeving komen op het moment dat je op Europees niveau, maar eigenlijk op internationaal niveau besluit, dat je zegt, nou, we gaan een bepaalde basisregeling instellen voor iedereen. En dat gaat je nooit lukken, het is mij ook niet gelukt. Dat gaat dus ook in Brussel nu niet, niet lukken? Nee, dat gaat absoluut niet lukken. Ik heb het ook geprobeerd. Ik dus heb de al, regeringsleiders gaaderen. zijn vooral bij elkaar... omdat op dit moment in tijden van crisis de gewone burger denkt... er, er moet iets gebeuren, want al die bedrijven die miljarden wegsluizen... terwijl wij hem gart nou ja, voor het woord, het, het, woord, het woord wegsluiten is, on, is, is onjuist. Um, nationale... Maar dat is de perceptie. Nou ja, Dat is de perceptie, dat is de verkeerde perceptie. Wij bieden multinationale ondernemingen 3 van 25 procent. Ierland gaat veel verder, die zegt je mag 12,5 procent betalen. Weer andere landen... Geven gratis eh, bedrijfsonderweg. Of geven low -cost subsidies. Of geven speciale regelingen voor management. Er zijn talloze regelingen en talloze mogelijkheden. Faciliteiten die geboden worden aan bedrijven. Om bedrijven naar bepaalde landen te rollen. En wij zitten nu uitsluitend te kijken naar één klein onderdeeltje op dit moment. Dan gaan we eens even goed is kijken. Een verkeerde, verkeerde discussie. Dan gaan we eens even goed kijken wat er straks vanuit Brussel al dan niet uh, hard wordt afgesproken. Willem van Meent, dank ja, voor ja, deze toelichting. Dank Wel een zwaar bij de AWB. Er gebeurt vrij weinig in deze avondspits. Twee kringen in de vijver op de A4 van Den Haag naar Delft. Daar is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd. Dat veroorzaakt twee kilometer file, twee rijstroken zijn afgesloten. En bij Rotterdam, de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum, vijf kilometer. Na een ongeluk op de parallelbaan, twee rijstroken zijn ook daar dicht. Verslaggevers. Correspondenten.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 Ja, Wanda Jackson. Ze is inmiddels 76 jaar. Dit heeft ze twee jaar geleden opnieuw opgenomen. Een oude hit van Bill Haley uit 1956. Alsof ze eigenlijk gewoon niet ouder is geworden sindsdien. We gaan het weer hebben over uh, staatssecretaris Teven. U hoorde hem al over het Vreemdelingenbeleid, maar Teven had nog meer in petto vandaag. Hij wil internetgokken legaal maken. Maar dan wil hij wel strenge afspraken maken met de aanbieders van online gokken om verslaving tegen te gaan. In het wetsvoorstel van Teven begint het ermee dat gokkers zich moeten inschrijven in een gokregister. Staatssecretaris Teve, die zou dat even gaan vertellen. Hoor we hem? Dan gaan we gewoon door meteen naar Josephine Trehi. We nemen even voor haar aan. Waar aan. wat de staatssecretaris heeft gezegd. Hebben we ook al gehoord. Je sprak eh, met mensen bij Holland Casino. En met de klanten van dat bedrijf. De grote vraag is natuurlijk Josephine, Gaat het wetsvoorstel van teven helpen om gokverslaving tegen te gaan? Ja klopt ja. En daar ga ik over praten met Piet. Want ik noem u ze noem u zo. Je wil nu met uw echte naam op de radio. En Piet is begeleider van gokverslaafden. En zelf ook gokverslaafd geweest? Ja inderdaad. En we zitten ook nu in de hal van Holland Casino. We waren eigenlijk van plan om naar binnen te gaan, maar dat ging niet door. Nee. Uh, het systeem werkt kennelijk optimaal. Ik heb in 2011 heb ik hier verzocht om een uitschepenwijs voor het leven. En, uh, dus het werkt. U stond in het systeem? Ik stond inderdaad in het systeem, ja. Nou goed, maakt niet uit. We zitten hier nu eenmaal. Uh, u kwam hier vaker. Wat speelde u? Van alles. Uh, gewoon met name op de kasten. Ik had geen specifieke voorkeur. En is het dan raar om er nu weer te zijn? Nauwelijks. Dat is een uh, compleet afgesloten boek. Nou, uh, speelde dat u ook ik, online? Dat heb ik nou echt volledig van mijn uh, harde schijf gewist. Ik speelde daarna uh, speelde ik online. Uh, in de um, vertrouwde omgeving van mijn studeerkamer. En... Uh, ja, dus, dus redelijk ongecontroleerd door anderen of wat dan ook... Kan je daar je ding doen? Ja. Het ja, is dus nu dus een wetsvoorstel. Ze willen het iets meer gaan controleren. Wat vindt u daarvan, dat het legaal wordt? Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Uh, de aanname is dat uh, vanuit een uh, legale context... er uh, meer controle zou worden uitgeoefend. Uh, er meer registratie zou kunnen zijn. Met andere woorden, de nu nog virtuele hoeveelheid gokkers... Er wordt, er wordt gesproken, begreep ik van de heer Teve, 800.000. En daarvan zou dan een, een aantal tienduizenden zou gokverslaafd zijn. Ja, dat is erg arbitrair. Maar door middel van registratie kan men dat dan nagaan. Uh, maar ik hoop dat er uh, in die situatie dan ook wat meer balans gaat ontstaan. Tussen de belangen van de gokker en de belangen van de betreffende onderneming die de gokspelen aanbiedt. Ja, want die zouden dan de gokkers in de gaten moeten gaan houden. Um, denkt u dat het aantal gokverslaafden hierdoor zal afnemen? Want dat is ook de bedoeling erachter. Ik geloof er helemaal niets van. Waarom niet? Ik denk dat er gewoon een compleet nieuwe doelgroep wordt aangeboord. Je moet het zien als het verslaafd raken aan harddrugs. Uh, ik neem aan dat uh, het uh, legaliseren dadelijk gepaard gaat met allerlei reclamecampagnes. Mensen raken uh, geïnteresseerd. Het wordt aanmerkelijk laagdrempelig. Laatrempeliger. Uh, en vervolgens gaat men dat in diezelfde vertrouwde omgeving uitproberen. Dus een toename uh, van de oorspronkelijke doelgroep. Uh, het lastige in zo'n anonieme omgeving online is dat, dat men uh, niet gecontroleerd wordt, er geen socia sociale controle is, niks. Ja, nou ja. Tim, meneer is inderdaad niet zo positief. Verschillende reacties gehoord is vandaag. Hè. Verschilt nogal van mening of het aantal verslaafden dan wel of niet zal toenemen. Veel mensen zijn toch blij met die extra controle, maar het, uh, we zullen nog moeten blijken hoe uh, dat wetsvoorstel uiteindelijk eruit gaat zien. Jouw bevindingen na een dag in en om het casino in Utrecht, naar aanleiding van het uh, voorgenomen legaliseren wettelijk van gokken op internet. Dankjewel, Josephine Tregi. En dat zou dan moeten gaan gebeuren per 1 januari 2015. We gaan hier de avond in. Hier in Nederland lijkt het een rustige avond. Geldt het ook voor Stockholm? Al drie nachten op rij zijn er rellen in een voorstad van de Zweedse hoofdstad. Jongeren raken in gevecht met de politie-correspondent Rolien Creton. Het doet een beetje denken aan wat er gebeurt in de banlieus van Parijs... in Tottenham, in Londen. Kun je het daarmee vergelijken? Wat speelt zich in Stockholm af? Ja, je kunt het daarmee uh, vergelijken. Uh, wat je in Londen en Parijs zag, uh, was dat de rellen ontstonden toen de politie betrokken raakte... bij de dood en mishandeling van een bewoner uit een immigrantenwijk. Dat is hier ook het geval... Um, de directe aanleiding uh, in, in, in Zweden was de dood van een 69-jarige man... uit een uh, immigrantenwijk. De politie probeerde die man uh, in zijn appartement te arresteren. Uh, die man had een kapmes. Uh, de politie heeft toen geschoten, waarna die man is overleden. Uh, het is onduidelijk hoe dat precies is gegaan. Uh, dat wordt nog onderzocht. Maar dat uh, uh, was in ieder geval de druppel voor het uitbreken van die... Die, uh, rellen. Want maar, dat is dus de aanleiding, maar ik neem aan dat het toch daaronder meer broeit wat ertoe leidt dat nu elke avond rellen zijn geweest in Stockholm. Precies, de, de, de oorzaken liggen inderdaad uh, uh, dieper. Uh, dit zijn wijken met grote uh, problemen. Er is een hele hoge werkloosheid onder jongeren. Sowieso in Zweden, maar helemaal in deze immigrantenwijken. Uh, bewoners voelen zich uh, slecht behandeld, gediscrimineerd. Uh, ja, er is veel bezuinigd op uh, maatschappelijk werk. Dus dat leidt tot uh, frustratie. Moet ik er wel bij zeggen dat uh, de rellen in Zweden... nog niet de proporties hebben van de rellen in Parijs en Londen. Uh, in Zweden gaat het nu in totaal om zo'n zo 200 uh, railschoppers. Dus dat is kleiner dan in andere Europese steden. Maar 200 railschoppers die behoorlijk uh, huis hebben gehouden... afgelopen Precies. nacht uh, afwachten wat dat uh, komende nacht gaat worden. De politie, de ME, begrijp ik in Zweden, is daar klaar voor. Rolien Creton, dank je wel. Dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1-journaal. Joost Eermans, goedenavond. Goedenavond, Tim. Wat ga jij doen met de avondspits? Wij gaan het over gedragscodes hebben en over VVD'ers uh, tegelijk. Dat kan, want ze komen daarbij de VVD met een gedragscode... om hun imago een beetje op te krikken. Het gaat niet heel erg goed met een aantal VVD'ers. Ze komen in opspraak. Eh, zijn, zijn ze zijn zich nogal rotgestrokken van een aantal affaires... rond eh, de graaiende burgemeester uit Schiedam, mevrouw Verver... de vervolgde meneer Hoijmaijers, de gedeputeerde uit Noord-Holland... en natuurlijk het drama nu rond eh, Jos van Rij, eh, de onderkoning uit Roermond. Ze willen dat voor, verhelpen door een gedragscode, Tim. En, en dat doen ze door een verklaring te laten tekenen van iedereen die in de VVD wil gaan besturen bij hun aantreden dat ze tekenen voor hun integriteit. En dat leidt tot welke stelling, Joost? Ja, wat denk je? Dat dat uh, fantastisch is? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is zinloos. Dat is totaal zinloos natuurlijk. Integriteit stuur je niet met een met gedragscode. Het is heel simpel. Je bent het integer of je bent het niet. En uh, daar verander je niet met een paar, paar huisregels. Ik, uh, ik heb Emiel uh, Koltoff in de show. Dat is een uh, integriteitsexpert, kunnen we zeggen. En ik heb ook uh, Mijntje Pluimers. hij is van de VVD en heeft een motie in petto die nog verder gaat... dan wat Korthas wil over die gedragscode. Nou, mijn stelling is de VVD-gedragscode is zinloos... En u mag gaan roepen, uh, luisteraars, 0800 1121. We zitten hier aan de lijnen. Peter, wacht op uw belletje. 0800 1121. Gratis lijn of doet gratis via de tweet. Hashtag eens, hashtag oneens. Ik zie uw reactie graag hier op het bord verschijnen. Tot straks, naar weerverkeer en natuurlijk het nieuws. Tim, tot zo in avondspits. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, ruim anderhalve minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van Tijn. Staatssecretaris Teven gaat zijn wetsvoorstel over illegaliteit zo aanpassen dat hulp aan illegalen nooit strafbaar is. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Wanneer een illegale vreemdeling meer dan twee keer een boete heeft gekregen... wordt dat gezien als een misdrijf. En wie hulp biedt aan een misdadiger, is strafbaar. Voor de PvdA is dat onacceptabel, zei Teven. En hij beloofde een oplossing te vinden. Het kabinet onderzoekt of voor de uitvoer van methylethyleenglycol... aan Syrië alsnog een vergunningplicht moet worden ingevoerd. Dat is een reactie op berichten over de export... door een Nederlands bedrijf van die stof naar Syrië. Er kan mosterdgas van worden gemaakt. In een bordeel in Bagdad hebben gewapende mannen... twaalf mensen doodgeschoten, vijf mannen en zeven vrouwen. Twee mensen raakten gewond. Zowel Soenitische als Sjiitische extremisten... hebben in het verleden aanslagen gepleegd op prostituees in Irak. En GroenLinks wil een parlementaire enquête... naar de kosten van de zorg. Volgens Kamerlid Voortman is nu niet duidelijk... waar het geld voor de zorg terechtkomt... en leidt dat ertoe dat het kabinet in het wilde weg gaat snijden... in de thuiszorg en in de dagbesteding... Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Dat is Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment is het vooral in het noorden vrij zonnig. In de rest van het land komt meer bewolking voor. Vanavond en vannacht gaat het uit die bewolking wat regenen. De meeste neerslag valt vannacht in het zuidwesten. De temperatuur die daalt naar zo'n 5 tot 6 graden. Morgenochtend dan gaat het op de meeste plaatsen regenen. Vooral in het zuiden van het land kan gemakkelijk 10 mm of meer vallen. Er is plaatselijk een kleine kans op onweer. Smiddags dan klaart het in het westen weer op en dan laat de zon zich daar misschien nog even zien. De noordwestenwind, kracht 3A4, voert koude lucht aan. Het wordt hoog uit 10 graden en dat is fris. Na morgen dan herstelt de temperatuur zich langzaam, maar het blijft flink bewolkt en somber. Het is wisselvallig met van tijd tot tijd regen. ANEB verkeersinformatie De avondspits heeft maar weinig voorgesteld. Er zijn nog maar een paar files over. En vooral door aanrijdingen. Onder meer op de A4 van Den Haag naar Delft. Er staat bij Rijswijk twee kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug nog twee. Na een aanrijding op de parallelbaan. De rijstroken zijn daar weer open. En de A27 van Utrecht naar Breda. Zeven kilometer voor de brug bij Gorkum En ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De VVD-gedragscode is zinloos. U mag mij links en rechts inhalen in deze vlotte avondspits. Hier is je weer. Welkom bij het geluid en dan, van Wakker Nederland. 0800 1121. En dat was tegelijkertijd het nummer en mijn inleiding. Goedenavond, luisteraars. Huisregels voor meer integriteit. Ik vind het lijken op een boze e-mail sturen aan een graaiende bankier. Goed bedoeld, maar totaal zinloos. Voor de Bune lijkt het uit te stralen. Kijk, ons eens in tegen zijn. Maar in de praktijk betekent de gedragscode natuurlijk helemaal niks. Wie controleert het? Wat zijn de sancties? Goed dat de VVD schoon schip wil gaan maken, eindelijk. Maar openheid en betrouwbaarheid als bestuurder kun je niet aanleren. Dat moet je zijn. En je moet op tijd gecorrigeerd worden door medebestuursleden als het fout dreigt te gaan. Iets wat in Schiedam en Roermond ernstig werd nagelaten. Trainingen, vertrouwenspersonen, leefregels, het klinkt allemaal fantastisch. En helpen vooral de portemonnee van adviseurs, maar niet de VVD. Integriteit zit in je hart en in je hoofd. Of het zit er niet. De enige remedie tegen rommelaars is ontslag en royement op staande voet. Bij kop en kont het openbaar bestuur uit en niet meer terugkomen. Een verklaring ondertekenen, dat maak je niet meer integer. Wel WNL. 0800-1121. Welkom, welkom bij deze avondspits. In Dales zei de minister van Binnenlandse Zaken in 1992: Het is zwart of wit. Een beetje integer bestaat niet. Je bent het of je bent het niet. Ik sluit me van harte bij. Weilen mevrouw Dales aan. Krijg je integriteit door middel van het instellen van huisregels? Ik geloof het niet. Misschien u wel. 0800-1121 en u bent binnen bij deze avondspits. Tot 7 uur zijn we bereikbaar ook op Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. Max Been zegt Eerdmans eens. Hoe willen ze dat in hemelsnaam handhaven? Wat zijn de consequenties als je niet in bent? Een hele goede vraag die ik ga stellen aan Mijntje Pluimer straks. Jan Willem zegt: gedragscodes hel, gelden voor alle Nederlanders. Eerdmans. Daarvoor heeft zelfs de VVD geen aparte verklaringen voor nodig, is het er ook mee eens. Ja, volle bak. We hebben Emiel Kooltor zometeen, onze Bing-directeur. Integriteitsclub is dat voor gemeenten. Meintje Pluimers is erbij. Zij is van de VVD Barneveld. En zij heeft die motie in, in de achterzak voor komende zaterdag. Om die gedragscode af te dwingen bij, het, bij de partijgenoten. En Chris Albertje is er ook bij, onze huisadvocaat, uh, uh, mag ik zeggen. Ko onze huispoliticoloog, mag ik zeggen. Hij vindt het, geloof ik, onzin. Um, die, die gedragscode, nou, dat vind ik ook. Um, we gaan naar mijn eerste beller. En die bevindt zich op blijd. Komt uit Zeeland en luister naar de naam Tesca Huidstra. Goedenavond. Hi, goedenavond Joost. Ik ben het uh, roerend met je eens. Ja. Um, je zult altijd integreel politici hebben... maar dan zullen er ook altijd bij zitten die de makkelijke opstap vinden... naar een goede baan in de burgermaatschappij, Nadien. En dan hmm. deze wijze Riant hun uh, salaris uh, binnenhalen. En daarnaast, ik wil toch eventjes even iets zeggen over de VVD... Ja. was dit hele uh, circus uh, de afgelopen maanden... Uh, betreffende PVC is geweest. Dan was er zo'n beetje de derde wereldoorlog uitgekomen, ja, denk ik, in ja, Nederland. Ja, ik kunnen opdoeken. En nu ja. zijn het VVD's en die staan niet alleen ver boven de wet. Die lijken momenteel ver boven alles te staan. En uh, ik vind het een beetje on onacceptabel voor Ja, Tesca, één vraag. Denk je dat het opzettelijke uh, ja, uh, rommelen is? Of, of is het slordig rommelen in de VVD? Nou, als dit opzet is, dan uh, hebben we met de grootste boeven van Nederland te maken. Nou ja, er wordt er één ja. niet voor niks vervolgd, kan je zeggen. Ja, ja maar ja, nou ja, ik... Ik zou, ik zou, ik, ik zie niet in waarom, uh, waarom de oppositie niet een veel breder uh, aanpak doet tegen deze VVD-criminaliteit. Kijk, want dat is het inderdaad bijna. Tesca, dankjewel. Uit Zeeland. Veel tweets. Ja, gedaan. Oké, okay, tot, tot, tot zover. Uh, Viervlek zegt Eerdman zinloos. Het zou voor alle semi-publieke functionarissen moeten gelden. En niet door de code, maar via de wet. Die wordt gehandhaafd. En pak zegt mij voor het eerst eens met je stelling. Zo, daar heeft hij. Dan wel uh, bijna twee jaar over gedaan, maar pak zegt niet eens, integriteit zit in je, niet in een krabbel op papier. En zo is het helemaal. U kunt meedoen, VVD-gedragscode voor integriteit is zinloos. 0800 1121, laat me uw reactie even horen. Ik ga naar Emiel Kolthoff, uh, directeur, bureau integriteit van de Nederlandse gemeente, Bing genaamd. Goedenavond, meneer Kolthoff. Dag Joost, goedenavond, da ja, Emiel Koldhof. Dag Emile, de BING, zoals jullie heten, deed onderzoek in vijf jaar achter ons liggen, 2006 tot 2011. Toen kwamen jullie acht, hebben jullie acht integriteitsonderzoeken naar bestuurders gedaan per jaar. Dus dat is ongeveer vijftig in vijf jaar. Um, is dat veel? Um, het zijn er vijftig te veel natuurlijk. Mm. En uh, het werkelijke aantal is natuurlijk hoger, want wij zijn niet de enige die dat soort onderzoeken doen. Ja. Uh, maar, dus ja, voor Nederland vind ik dat wel veel, ja. Maar ik bedoel, kun je zeggen... dan zijn wij uh, uh, op de ladder van... Uh, en niet-integen zitten we eigenlijk in de middenmoot? Uh, als je het even zo zou zeggen... of zou je wat voor rapportcijfer geven... In opzichte van andere landen? Bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Nee, als... ik, denk, ik denk dat het... Als je, als je het relatief bekijkt, valt het nog wel mee. En het feit dat we relatief zoveel onderzoeken doen. Ja, dat komt ook omdat we er veel aandacht uh, voor ja. hebben... en dat het bewustzijn de laatste tijd behoorlijk groot is. Ja. Sinds mevrouw ja. Thales. Nou, De VVD komt met die gedragscode aanzetten komende zaterdag. Want die, daar, daar is de nood natuurlijk hoog uh, opgelopen... Uh, ja. met, met al hun gerommel Toch met een aantal partijgenoten. Heeft dat zin, vind je? Ja, vind ik wel. Het ja. is inderdaad laat, hè, zoals je zei. Ja. maar. Ja. Uh, kijk, er is ook al door Ik hoop een luisteraar gezegd dat het zou voor, voor elke politicus moeten gelden. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Iemand die, die lid is van de gemeenteraad of van, van, van Provinciale Staten. Uh, die organen hebben allemaal zelf ook een gedragscode. Hè? Dat het is volgens de wet verplicht ook. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel goed als, als je bij de basis begint. En dat is de partij zelf. En als je zo'n instrument hebt, kun je daar nou dus ook mensen. In het selectieproces, hè, als je de ja, wel. lijst gaat gaan stellen... Mee, mee ja. maar, ben, maar ben je het eens bij mij, Miel, dat dat integriteit in je zit of, of niet? Hè? Want je kan wel iets tekenen, maar als je zelf denkt... Van, nou, dat, dat rommel ik er even tussen of ik doe die declaraties toch wel... of ik, ik, ik slaas ja. links af waar ik rechts moet. en Dat zit toch in mensen hun hoofden, zou je zeggen. Ook al Misschien hebben ze niet eens de opzet, maar zijn ze gewoon van huis uit zo, zo rommelig... Ja. Hoe stuur je nou, dat? Dat, ja. dat? Dat kan, dat is voor een deel zo. Hè. Kijk, je, je citeerde net mevrouw Dales. die zei niet dat je een beetje integer bent of niet. Die zei de overheid is integer of niet. En dat is wat anders. Hmm. Mensen kun je, denk ik, wel, uh, wel ontwikkelen op het gebied van integriteit. Ja, jij gelooft, precies, jij gelooft wel in die tinten. Hè? Jij zegt niet, het is zwart of wit eigenlijk. Geen Jan de nee, samenleving nee, nee. nee, er zit een hoop onwetendheid ook. Er zit ook naïviteit en er zit ook een stukje opzet af en toe. Nou. Voor dat opzet, die, die mensen ga je niet, niet meer in tegen maken, Maar je hebt met zo'n gedragscode wel een extra instrument om te zeggen... vriend, je hebt dit getekend en, en je houdt je niet aan de ja. afspraken, dus wegwezen. Dus jij ja. dus zegt, en, doe, doe het overal en altijd. Eigenlijk ook andere partijen je, je, zou je willen op, of toejuichen als ze dit... Nou ja, absoluut. Maar ja. een heleboel partijen hebben dat ook al lang, hè? Ja, is dat zo? Welke partijen hebben het bijvoorbeeld niet... Ik, dat zou, ik zou dat niet, niet precies weten, maar zoals P van de A bijvoorbeeld, weet ik, heeft al heel lang een, een, een, een code. Ja. Uh, er zijn ook partijen die houden intakegesprekken met, met aspirant bestuurders ja, me en een verklaring vragen hè, ja, ja. over hun verleden en dat soort dingen. En er zijn ook ja. partijen die doen dat niet, die zeggen: nee, het zijn volksvertegenwoordigers, het volk beslist. Precies, ja. dus, zo kan het. Oké, okay. Emiel, de laatste bij. Dankjewel voor jouw reactie, Emiel Koolthorff van directeur Bing integriteitsclub voor de gemeente. Die is wel voor zo'n gedragscode. Ik dus niet, luisteraars. Ik vind het een zinloos uh, ding, een instrument... waar je eigenlijk niets aan hebt, omdat mensen in tegen moeten zijn. En als ze dat niet zijn, ja, dat voorkom je niet met een huisregel. Uh, we gaan kijken naar uw bellers, want daar komt best wel veel binnen. Jaap Leunus uit Ermelo. Goedenavond. Dag Joost, goedenavond met Jaap. Jaap. Joost, ik ben het volledig eens met je stelling... Het is een, een bot van zwakte voor uh, de VVD om zijn zelfreinigingsproces, zelfcorrigerend vermogen, uh, uh, na te kunnen laten. En achteraf te kunnen zeggen, ja, ja sorry, hij uh, heeft weliswaar een verklaring getekend, uh, uh, maar hij is in de fout gegaan, dus daarom doen we hem in de ban. Nee, dat, daar heb je geen verklaring voor nodig. Ik heb het al vaker gehoord, in tegen tijd zit in de mens zelf en daar heb je geen verklaring voor nodig. Ik vergelijk het een klein beetje met schietclubs, Daar heb je ook een verklaring voor goed gedrag nodig, maar wat is die waard? Helemaal niets. Het zelfcorrigerend vermogen van een club zelf is het meest belangrijke wat er is in de clubsfeer. Ja. En dat zou ook binnen, binnen politieke partijen moeten zijn. Maar dat is toch zo'n schietclub, vind ik juist wel waardevol dat je kan zien of iemand wel of niet in aanleg is gekomen. met Justitie, dat is sowieso goed om te checken. Maar het feit dat je een, een, een, een code moet ondertekenen, dat wil niet zeggen dat je daarmee heel in tegen wordt. Dat is mijn punt. Eigenlijk. Nee, zeker, zeker niet. Maar nee. dat, dat uh, bekrachtigt alleen maar het feit dat een organisatie whatever welke, een zelfcorrigerend vermogen moet hebben. Ja, Eens, Jaap Leunis, dankjewel uit Ermelo. Han Driesen. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het eens met de stelling. Ja. Dat uh, ik vind dat je dat vanuit het hart moet komen en zeg maar dat het niet vanuit het ondertekend papiertje moet komen. Nee, dat vind dus ik denk, ook. En ik denk ook dat, uh, dat zeg maar, de belangen voor binnen een partij uh, onder één persoon of zeg maar te veel druk bij één persoon komt te liggen... Hm. dat dat ook gewoon uh, voorkomen moet worden. Het blijft een democratie en dat zul je met z'n allen moeten uitwerken. En, uh, ik denk dat daar uh, de kern in zit. Dat je ja. elkaar uh, samen scherm moet houden... en niet zeg maar, alleen maar het tekenen van een documentje. Precies. Andriese, dank je wel. Uit Venlo, de lijn was niet, niet heel best, maar we konden je, wel, je konden, we konden je wel volgen nog. Ik zeg een goedenavond tegen Mijntje Pluimers van de VVD Barneveld. Dag Mijntje. Goedenavond, hallo. Goedenavond, welkom bij Avondspits. Um, nou, de stemming is 50-50, Mijntje. Uh, hier uh, bij, uh, bij Avondspits voor mm -hmm. en tegen de gedragscode. Uh, allereerst, jij bent ook lid van het Pastinaakberaad, beraad met, Zoals het, volgens goed VVD-gebruik natuurlijk niet met een E, maar AE geschreven. <laughs> ja, dat begrijp dat ik ook wel. Uit artikel 10. Nee, um, maar punt is, jij dient die motie in. Die heb je althans in je achterzak. Met nog een paar Pastinaak-vrienden uh, vriend, en vriendinnen. Um, dat komt zaterdag op het, op het congres uh, bij de mm -hmm. VVD. Kortals heeft inmiddels al omarmd. Die zegt, nou, ik ga, kom ook met een gedragscode. Code, want dat vind ik belangrijk. Jullie gaan nog een stapje verder. Maar eh, allereerst, wie moet die code als die ondertekend wordt gaan controleren en, en handhaven? Hebben jullie daar ook over nagedacht? Nou, wij hebben nog niet de details uh, kunnen zien en kunnen lezen van een uh, ondertekende integriteitsverklaring. Uh, de voorzitter heeft aangegeven dat hij op de, het congres met de details komt. Dus het lijkt mij... Uh, ja, wat te vroeg om nu al een, uh, een statement in te nemen over de integriteitsverklaring zelf, als ik de details nog niet ken. Mm -hmm. um, kijk, het, het gaat ons om onze motie die wij gaan indienen en die verdedig ik graag. Uh, en uh, ja, daar kom ik nu ook wat over vertellen. Nou, vertel. Wat, wat hangt, wat, wat hangt nou, de VVD's bovenaf? Wat, wat boven nu is, ja. is dat uh, we in een rechtsstaat leven waarbij je onschuldig bent tot tegendeel bewezen is, dat staat overeind... Maar um, we hebben in de partij een statuut, en uh, in dat statuut staat niet, uh, beschreven wat er moet gebeuren als er iemand verdacht wordt. Een serieuze verdenking van een ernstig strafbaar feit. He, en nu is het mogelijk om een goed gesprek te voeren, dat uh, is ook gebeurd. Maar vervolgens zijn er geen handhavende middelen mogelijk... als iemand niet uh, uit eigen beweging vrijwillig uh, zich in de luwte terugtrekt. Mm. En wij willen het HB helpen en uh, het statuut zodanig wijzigen... dat zij wel ja. een instrument hebben om... Iemand dan uh, ja, op een zijspoor te zetten? Dat, ja, dat is eigenlijk de Jos van Rij-motie. Kun je het noemen? Want daar gaat het dan in feite om. Hè. Types als Jos van Rij die worden verdacht. En nou ja, hangende dat, dat, dat, of dat wel of niet tot een vervolging leidt, vind je moet zo'n figuur niet actief binnen de VVD zijn. Ik snap ook werkelijk niet waarom de VVD die van rij zaak zo laat hangen. Want nu begint het in november weer op te spelen straks. Hè. Wel of, of die nou wel of niet lijstduur mag worden in Roemond. Kunnen jullie niet mm -hmm. beter zeggen, sla eens even een verkiezing over Jos van Rij. Je hebt ons al genoeg problemen opgeleverd. Nou, ik, uh, als, als eerst wil ik even zeggen dat het niet de motie is zoals uh, u net noemt. Het is een motie die gaat over een landelijk VVD-belang. Nee, dat Een landelijk ik. thema, dus we willen dat niet ophangen aan één persoon. Dat wil ik wel heel graag weten. Nee, graag dat snap ik zeggen. ook wel. Daarnaast is het zo dat wij niet uh, ons gaan bemoeien met uh, de politiek van een afdeling. De, de afdeling heeft zijn eigen code en handelt daarnaar... Dat, mag ik even vragen, meintje? Dat doet, dat doet ja. Helden Zijlstra wel. Heel duidelijk ja, natuurlijk over. mag je daar uitspraak over doen. En wij, wij hebben daar ook zeer een mening over. Wij vinden het uh, onverstandig ja. uh, dat het, het uh, bestuur van Roermond dat gedaan heeft. Maar wij gaan er niet hmm. over. Waar wij wel over gaan is de landelijke VVD-vlag die we met z'n allen dragen. En daar gaat onze motie over, over een landelijke verantwoordelijkheid. Ja. En daar spreken wij uh, afdeling Roermond op aan. Gaat, het, gaat de motie het halen, meintje, zaterdag? Nou, ik hoop het. De tekenen zijn in ieder geval positief. Ja. Uh, zowel Twitter, Mail, Facebook krijg ik veel steunbetuigingen. Uh, de peiling van 1Vandaag toont aan dat 71% ervoor is. Hè, dat deze motie... Uh, van de, de, de, de, de, de VWD-leden of de Ze de hebben 500 mensen ondervraagd. 1Vandaag en, uh, uh, en 71% geeft aan dat ze daarvoor zijn. Van, van, van ja, de VV... VVD-leden? VVD ja, ja. Juist, ja, ja, precies. Nou ja, dan, zit je, dan vind je je raam gezelschap, kunnen we stellen. Dus dat zou... Nou ja, we moeten het maar zien, hè. Het is even ja. heel spannend, hoor. Want uh, goed, Tuurlijk. Het, uh, het is natuurlijk best een, uh, een gevoelig onderwerp. Dat snap ik heel goed. Het gaat over mensen. Ja. Uh, ja, Maar het moet nog even gaan gebeuren zaterdag. Nou, ik wens je daar succes mee, Mijntje. Ondanks Hartelijk dat ik er dank. weinig in zie, wel bedankt. <laughs> en <sus> succes met de strijd voor meer integriteit. Ja, want daar hoor, kan niemand tegen zijn. Okay. zeker, zeker. Dank meintje u. Mijntje VVD Barneveld, dankjewel. En lid van het Pastinaakberaad. Zij komt met die motie in de achterzak. We gaan zo nog kort even naar Chris Alberts. Eh, hoe hij er tegenaan kijkt. Thijs Glas zegt mij Eertmans oneens. De code creëert bewustzijn over integriteit en wordt een instrument om te handhaven. Mees zegt eh, Eertmans: maar het is waardevol als binnen een partij openlijk een discussie kan worden opgestart, weg met de heilige huisjes. Ron zegt Eertmans, die is er al. Het wetboek van strafrecht en voor die het willen, gij zult niet stelen. VVD-gedragscode is zinloos. U kunt nog meedoen. 0800 21 Dan komt u bij. Bij dit mooie programma. Ik ga naar Wolfgang Gielesen uit Zeist. Ja, dank je Ik ben het helemaal eens met je stelling, want je kunt ook niet uh, een beetje zwanger zijn. Uh. Precies, dat zei Indales niet, maar dat bedoelde ze ook. Hè? Precies. Ja, eens. Dankjewel, Wolfgang, voor deze korte en snelle reactie. Meneer van hetzelfde, dat is lang geleden, maar uit Schiedam. Goedenavond. Ja. Ja, je bent altijd aardig en fatsoenlijk, ik moet dat even zeggen. Je bent ook uh, waarschijnlijk een uh, VVD'er misschien, enigszins in die richting, ja. rechts in ieder geval. Ja. Maar als mensen links praten bij jou, hmm. al zijn het de 9 van de 10 of 9 van de 100, dan laat je ze altijd uitspreken. Je drukt ze nooit weg. Ik laat ze uitspreken. Als, ik bij jou ja, ik laat, ik als mensen bijvoorbeeld op... links, buiten, links praten in jouw programma, weet je, bij een onderwerp, ja. dan druk jij ze nooit weg. Nee, dan, dank u wel je daarvoor. Wat... En wat, wat is uw mening ja. over, over de stelling? De stelling is dat VVD'ers, dat zijn natuurlijk. Uh, uh, noem het is, dat zijn. Uh, uh, liberalen. Mm. En die zijn winstmaximaliseren, dus. individualisten. En die willen natuurlijk. Uh, zoveel mogelijk uit alles wat erin zit. Ja, nou, als je dan Ja. ja. Als, als ze alleen goed zijn, dan vinden ze zichzelf gek. Maar als er een groep zegt van. joh, wees nou fatsoenlijk, dat is goed voor de partij, dan doen ze dat wel. Dus dat is een goede. goed. Ik probeer te ik, zien ik, of u... Ik, ik zou zelf niet de gok durven te geven of u nou het nou eens of oneens met mij bent. Ik ben het oneens met team. Het, het, het gaat om het mensbeeld. Dus ik wil zeggen, die mensen die, dus, die uh, liberaal zijn, ja. die zijn individualisten. Die zijn kapitalisten, nee, dat die heeft u net gezegd. Maar u bent oneens ja. met mij volgens mij. Niet één... Niet ja. gedrag... Je moet gewoon die code doen en dan heb je goede kansen Precies. om het doen. Beter als de socialisten. Want dat dan ben ik wel zelf. Maar zie bedankt meneer Van hetzelfde. Uh, politiek Theater zegt integriteitsverklaring kortals. Remember, eerst 350.000 euro wachtgeld vangen en daarna pas een dienst bij eigen kantoor. is het met mij eens, hij vindt het graaiers. En Jos Kingma twittert op mijn stelling. De VVD-gedragscode is zinloos, de gedragscode voor integriteit. Nee, ze hebben zeker zin. In andere beroepen werken ze ook. Bij overschrijding zijn ze makkelijk op non-actief te zetten. Timo twittert oneens. Ik ben meer voor een psychologische test. Met een leugendetector te gaan vast. Kan natuurlijk ook duiken uit Amsterdam. Goedenavond. Ja, dag, Joost. Goedenavond. Um, nou, ik wou eerlijk gezegd, het is niet zo belangrijk, hoor, zo'n code. Nee. Wat veel, belang nee, nee. Want wat veel belangrijker is, waar moeten de mensen dan die code vandaan af afkijken? Bedoel, wat is hun voorbeeld? Dan heb ik zo'n code getekend en zo. Ja. Ja. En dan kijk ik omheen, de politiek, en dan denk ik, nou, ik noem maar wat even, voor. Rutte, dat is mijn voorbeeld. Dat is mijn voorman, dat is mijn voorbeeld. En als ik het ongeveer doe, zoals hij, zie ja. ik wel goed. Nee, maar dat is ja, nou, mijn dat punt. Is je moet het winst, uit he? jezelf halen, Djoekuk. Integriteit verzin je niet op papier. Integer ben je. Het enige is dat ze met vertrouwenspersonen ja. aankomen zetten... en, en, en scouts om, te, om jou te vertellen wat, he, dat je wel of niet een portemonnee mag aannemen enzovoort. Nou ja, dat vind ik altijd heel aardig, die, die, die, die presentaties. Alleen, het, het haalt niet de rotte appels eruit. Daar ben ik van overtuigd. Nee. Nou, dat is ook wat ik bedoel. Ja. En de rotte appels moeten eruit kunnen gehaald worden bijvoorbeeld... Door mensen zoals, neem maar even Rutte of Zandtel, die, die, die weten dan, oké, okay, dit is niet goed. Wat dit is niet goed en dan niet doen. Ja, oké. En neem maar die meneer Hoefnagels van KDW, of zoiets dergelijks, uh, over het de wachtgeldbegeving. Ja. Ja. Hij vond zichzelf hartstikke goed, Klopt. want, zei hij, ik ben gestopt met die wachtgeldbegeving toen ik een inkomen had dat ik goed vind. Nee. Daar heb je het niet over. Nee, precies. Joeken, je... daar laat ik hem even bij, want ik kan nog even naar Chris Alberts. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Chris, docent politiek communicatie. Uh, gedragscode, zinloos, zeg ik, voor integriteit. Uh, ja, zouden die... Ik bedoel, is er dan verwarring binnen de VVD? Vraag ik me af over wat, een, wat, wat correct gedrag is en wat niet. Dat zou ik me heel erg afvragen als ik zoiets hoor. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou ja, ik bedoel, er is een gedragscode. Daar moeten mensen zich kennelijk aan houden. Want anders is het, anders is het onzin. Dat hele punt over dat het natuurlijk ook in het wetboek van strafrecht staat, dat klopt natuurlijk. Maar hmm. nou, ik bedoel, is er dan... Is het dan niet zo dat als je bijvoorbeeld nu in de gemeenteraad zit voor de VVD, dan weet je toch bijvoorbeeld wel dat je geen geld moet aannemen ja. van allerlei mensen... dat je niet in rare bouwprojecten moet gaan zitten. Nou ja, of je en, weet het niet. Bedoel, dat zijn ja. toch allemaal logische ja. dingen? Ja, dat denk ik ook altijd, Chris. Maar toch zie je dingen in Schiedam, bij mij niet zo heel ver om de hoek hier. Dan, dan reizen je haren te bergen, denk je, hoe is het in nou mogelijk ja, dat bestuurs... Ja, ja, weet je, kijk, er worden natuurlijk nu allerlei mensen op een hoop gegooid. Dat, natuurlijk, dat klinkt natuurlijk leuk. Maar kijk, die mevrouw uit Schiedam, die was natuurlijk echt fout... Maar ja, kijk, meneer Hoijmaijers, die had natuurlijk een heel ander probleem. Ik bedoel, die zit natuurlijk ook wel fout. Maar waar het, waar het echte probleem zit, is dat als je in een provincie een bestuurder bent... er is niemand die je controleert, er is nooit een burger die er naar omkijkt... er is geen journalist die op je deur klopt. Ja. Dus ja, ik bedoel, dan kun je natuurlijk, dan kun je wel een gedragscode hebben... maar als je Precies. er niet tussen je oren hebt zitten... Nee, maar dat um, wat je wel en niet mag doen, ja, dat helpt natuurlijk helemaal niks. Nee. Er is niemand hierop aanspreken. erop aanspreekt. Nou ja, en iedere partij doet het zo'n beetje, hè? dat heb ik begrepen van... Uh, van, uh, van uh... Uh, meneer Kooltof van het begin, dus, dus blijkbaar bij de PvdA... overal worden ze uit de grond gestampt, die gedragscodes... maar jij zegt als politicoloog, dit helpt niet. Ja, het is gewoon een hele rare, een hele rare extra regel, zou ik zeggen. Kijk, ik wil waar kunnen zich grote problemen voordoen. Dan heb je het dus inderdaad over meneer Van meneer meneer Roermond en zo... Um, in, in, in dat soort gemeentes, of eigenlijk in alle gemeentes. Mm. En dan weet iedereen, ik wil dus heel moeilijk volgend jaar om mensen te vinden die op een lokale lijst willen gaan staan. En dan maakt het niet uit of je naar Roermond, naar de VVD gaat kijken... of naar de PvdA en al het maar. Ik bedoel, het is overal, het is overal een probleem. Ja. Dus dan kun je wel heel erg roepen van... Kun je wel heel erg te gaan doen met een gedragscode. Ja. Maar het komt er gewoon op neer dat als jij je lijst gevuld moet hebben... dan vul je die lijst gewoon met, met die enige mensen die beschikbaar zijn. Jij ja, bedoelt dat te dat zeggen, Chris, die gedragscode leidt tot nog minder belangstelling... voor de lokale en misschien zelfs landelijke politiek. Volgens mij maakt het, het, maakt het volgens mij helemaal niet uit. Want ik bedoel het natuurlijk ook niet zo dat mensen die nu in die gemeenteraad zitten... voor hun plezier een hele negatieve media-aandacht over nee, zich heen denk krijgen. Ik ook, dat denk ik ook. Dus dat wel handig ook. is om mensen die zo'n functie gaan vervullen... er even op te wijzen van, goh, als je rare dingen doet... je, je, je, je, je vernaait daar niet alleen de partij mee, maar je hebt ook zelf een enorm probleem. Dat lijkt me goed. Dat, maar goed, dat, goed dat soort gesprekken lijken mij gewoon vanzelfsprekend. Ah, ja, maar ja, okay, zullen dat ook wel weten, yes. denk ik... Ja, Chris, dankjewel. Tot zover. Chris Albers, eh, docent politieke communicatie, ik zie nog vele tweets. En kort, kort, kort een reactie, nog een van de meneer Arroes uit Zeeland. Als u wil kort een reactie nog. Goeiedag. Ja, ik vind dat je drie soorten mensen hebt. Je hebt mensen die zijn zwart en je hebt mensen die zijn wit, in de zin van integer of niet integer. En ik denk dat je een groep mensen hebt die met, uh, met die gedragscode wel het gedrag zou kunnen beïnvloeden. Okay. Nou, dat is een heldere. Ja, nee, meneer August, daar wil ja. ik op die punt zetten. Want u, ik dacht even dat u weer over deurbeleid brond in de horeca. Maar zwart-wit in dit geval anders geformuleerd. Dank u zeer. Uh, Hans de Jong zegt: Eerdmans, als je deugd als je deugd, heb je geen code nodig. Deug je niet, dan is een code zinloos. Ja, dat zijn eigenlijk de woorden zoals ik ze heb proberen te formuleren. Ren Kuipers zegt: Eens, integriteit is toch een randvoorwaarde. Dat hoeft niet te worden afgesproken middels een gedragscode. En Jos King maar zegt: Oneens, gedragscodes hebben zeker zin. In andere beroepen werken ze ook. En Alex zegt: Oneens. Gedragscode geeft een signaal waarvoor je staat hoe logisch de inhoud ook is. Geert Heiting, zeg maar, Eerdmans um, inderdaad zinloos. Ze zijn toch gescreend of niet? En Lex het nog. Um, pijnlijk dat de VVD een gedragscode voor integriteit nodig heeft. U kunt meer tweets bekijken op www.twitter.com. Doe dan slash avondspits WNL of hashtag eens, hashtag oneens, dan kunt u meer, meer zien. Dank voor het luisteren, dank voor het meedoen, dank voor het bellen. Dit was de aflevering van deze woensdagavond. Eh, straks gaat op deze zender Kunststof verder met daarin de hoofdrol schrijver Mark Oosterhout. Volg ons gewoon op twitter.com. Dat doet u met eh, Apenstaartje, Avondspits WNL of Apenstaartje Eertmans. We proberen de uitzending vanavond weer voor u klaar te zetten. Dan kunt u hem nog terugluisteren als u dat wil. Morgenavond zijn we er weer vanaf half zeven hier op Radio 1. Op PIDI Radio 1. Een nieuw half uurtje stellingmakerij. Een half uurtje gezond verstand. Graag tot morgen. Half zeven.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 Dit is Radio 1.